Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Urk is een woning flink beschadigd nadat er vermoedelijk zwaar vuurwerk is ontploft. Zo ligt de voordeur van de woning eruit. De bewoners die thuis waren toen de boel vannacht ontplofte, zijn ongedeerd. Het huis is afgesloten voor onderzoek. De politie heeft nog geen idee wie dit gedaan kan hebben en zoekt getuigen. Volgens de politie is het een wonder dat de bewoners ongedeerd zijn gebleven. Voetballer Mohamed Ihataren kiest voor het Nederlandse elftal. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. De 17-jarige PSV'er uit Utrecht had ook voor Marokko kunnen kiezen. Bondscoach Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihataren... en noemt hem een jonge speler die een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal... en gelukkig heeft hij de keuze voor oranje gemaakt, dat is Koeman. Ihataren speelde eerder voor verschillende jeugdteams van het Nederlands elftal. De Duitse politie heeft in het dorpje Hopstetten in het Rijnland palts een man doodgeschoten die daar met een bijl rondliep. Aan het einde van de middag kreeg de politie een tip... dat een verwarde man bij de plaatselijke voetbalclub iemand had bedreigd... en diens auto had vernield. Zwaar bewapende agenten gingen op zoek naar de verdachte... en de politie zette zelfs een helikopter in. In de loop van de avond werd de man met de bijl geconfronteerd... en in het dorp doodgeschoten. Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, gaat naar de beurs. Saudi Aramco, goed voor 10% van de wereldwijde olieproductie... wil met de beursgang miljarden aantrekken. Dat geld gaat naar een nieuw investeringsfonds... bedoeld om banen te creëren... en Saoedi-Arabië minder afhankelijk te maken van olie. De oliestaat kent een hoge werkeloosheid. De totale beurswaarde van Aramco wordt geschat op 2000 miljard dollar. Bijna net zoveel als techgiganten Microsoft en Apple samen. Het oliebedrijf wordt waarschijnlijk de grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er trekken buien over ons land. Soms klaart het ook even op. Later vandaag trekt een groot regengebied langzaam van zuid naar noord. Het wordt daarbij een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, de laatste pianoklanken van Louis van Dijk die op de CD meedoet. De CD, de Big Band Bos, onderleiding van Ruud Bos. Het tweede deel van ZFM Jazz vandaag uh, staat in het teken. CQ is gelardeerd met Big Band opnames van Nederlandse bands. Dit is uh, The Way You Look Tonight, dat we hoorden... En we gaan nu naar Buck Clayton die wordt begeleid door een prachtig Hammondorgel. En we gaan luisteren naar You Go to My Head. En eh, dat is een mooie inleiding om de microfoon weer over te geven... aan mijn collega-presentatoren Marco Frank en Erik Goosen. Ja, dankjewel Peter. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Een hele fijne goedemorgen. En dankjewel Peter dat wij van jouw zendtijd gebruik mogen maken. Ja, zeker. Want uh, ja, we willen echt even aandacht besteden aan uh, Laura. Laura Ficci. Laura Ficci. Uh, wij hebben aanstaande donderdag een, een interview met haar... Ja. En uh, we willen jullie graag nog even attenderen op uh, haar optredens. Ja. Zoals uh, vanavond, Marco. Vanavond, vanavond treedt ze op in, uh, in Amsterdam. Alleen ik klik nu net de website weg. Dus we gaan eerst even naar uh, haar optreden van 8 november. Uh, Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag is dat, dat klopt. En dat is, um, dat is in Heilo. Ja, in het uh, Fletcher Hotel. Ze heeft een serie optredens gedaan in Fletcher Hotels. En aanstaande vrijdag is er eentje in, um, in Heilo dus. En dat is heel leuk, want dan kan je dus een kaart kopen... om alleen het optreden te zien. Ja. Je kunt ook een kaart kopen met een... Uh, met een eten. Met een diner erbij. Ja, met heerlijk verhaal. eten. En er is ook nog een kaart beschikbaar met een overnachting erbij. Dus ja. eigenlijk is er voor iedereen wat wil. Dat is zogezegd in het Fletcher Hotel. 8 november met Laura Fici in Heilo. En dan... Uh, Vanavond treedt ze op met een, een let-in gebeurde. Ja, in een heel klein, uh, gezellig, intiem uh, theatertje. Dat klopt. Een theatertje waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord had. Nou, Wij gaan er vanavond heen, dus we zullen het meemaken. Ja, en we gaan jullie daar ook in onze volgende uitzending wat meer over vertellen. Zeker. <laughs> en dan... Ondertussen zit Marco even te zoeken... Naar uh, Laura in uh, Amsterdam. Ja, zullen we anders eerst even een lekker plaatje van het draaien... Ja, dat me... we daarna nog even heel even erop terugkomen. Ja, want, me goed plan want als het goed is, heeft Peter de plaat klaarstaan... van Laura Fitchie. Dream a little dream for me. Oh, dat waren de mooie klanken van Laura Fitchi. Wat een stem, hè? Dream a little dream. Ja. ja, zoals gezegd, vanavond treedt ze dus ook nog op... om er even terug te komen op onze... dat we nog even gebruik mogen maken van de stemtijd. Ja. Welk Peter. theater is het, Mark? Ja, dat is in Amsterdam. Dat is in de Schinkelhavenstraat 27. Vanavond om 8 uh, om uur. Het is een beetje een let-in show. En het theater heet Monganga. Hoe heet het? Monganga. Oh, heel goed. <laughs> en als het goed is... Uh, ja. Gaan we daar vanavond heen en zullen we kennis maken met Laura. En we zullen aanstaande donderdag een exclusief interview met haar mogen doen. Waarbij we daar terugkomen. Ja, 8 december in onze show gaan we daar stukjes uit laten horen. Ja. En we hebben nu nog een mooie plaat van haar klaarstaan. Ja. En dat is My Foolish Heart. Ja, luisteraars, dat was Laura Fiji Naar aanleiding van uh, het feit dat de mm, presentatiecollega's... Marco Frank en Erik Goossens een interview met haar gaan opnemen. En dat wordt uitgezonden uh, op 8 december aanstaande in deze uitzending. Nou, we zijn erg benieuwd, want het klinkt heel mooi. En dan bedoel ik natuurlijk de stem van Laura Fiji. We gaan nu verder... Met de Big Band. Amsterdamse Biggles Big Band. Die geleid wordt door Adrie Braat. De geestelijke vader van de Dutch Winkelers Band op dit moment. En het bijzondere aan dat orkest is... dat ze er strijkers aan toegevoegd hebben. Kit from Red Bank. van de Big Band lardering van die tweede uh, uur. Luisterden we naar de Biggles Big Band. Het aardige van deze band is dat uh, ze repeteren in Casablanca en Amsterdam. Op maandag om en om de ene week Biggles en de andere week andere band. En eens per maand mag je meezingen. Want op de website van de Biggles Big Band kun je gewoon aangeven. Ik wil volgende week meedoen. En daar staan er heel veel stukken. Met de toon uit. Dus je kan gewoon naar binnen gaan. Je opgeven van tevoren. En meezingen met een echte big band. Wie wil dat niet? Nou, Clifford Brown Quartet gaan we nu beluisteren. Blue and Brown. Ja, luisteraars, we hebben een paar technische mankementen, zullen we maar zeggen. Maar dat weerhoudt ons niet om uh, te doen wat we willen. Ik... We gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Uh, dat is de vraag natuurlijk. We, hebben een, we, we lijken technische problemen te hebben. Maar uh, dat weerhoudt ons niet. Om uh, te kijken of uh, uh, we door kunnen gaan. Aanstaande, aanstaand weekend. Volgende week is de krocht, zoals ik zei, al helemaal gevuld met muziek. Zondagmiddag is het de ZFM Jazz. Waar ik al eerder deze uitzending aandacht besteed heb. Vrijdag en zaterdag is er een uh, afscheidsshow van Dick Housé. en uh, Met een show en die is getiteld De Kringloopwinkel. En daar treedt onder meer op onze eigen Zandvoortse jazz-accordeoniste... Gray van den Berg. Uh, zaterdag is uitverkocht, vrijdag zijn er nog kaarten. En uh, speciaal voor Gray en als uh, aandachtspunt voor dat optreden... heb ik een cd gevonden van... Uh, Twee broers, de broers Maulus, geboren in Clermont-Ferrand. En die spelen uh, weergeloos accordeons samen. Uh, ik heb nu een opname. En uh, dat is een, uh, een stuk en dat heet Claudia. Le frère Molus, met hun beide accordeons. We gaan nu naar de Jan Molenaar Big Band. Don't get around much anymore. Mr. Saturday Heard they crowded the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore Thought I'd visit the club Got as far as the door But they'd have asked me about you Don't get around much anymore was de derde big band die ik laat horen. Uh, de Jan Molenaar big band. Nederland bulk van de big bands waar fantastische muzikanten in zitten. En die repeteren elke week, treden overal op... en het is altijd een genot om naar te luisteren. Dit was dus de Jan Molenaar big band. Een andere Nederlandse groep is de Handsome Harry Company. En wij gaan uh, luisteren Bring the Bounce Again...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 Up I slept too long Real me, rock me, I'll look and listen I was weak enough, Dad, now I'm alive and strong. bring the bounce, I feel like bum Bouncin' and bumming, I can't do without Let me get swing like in the 30s That swell syncopation, that's makein' me Bring it on, bring it on, bring on the bowels, bring it on and then bounce the ball before the night is gone. Ball before the night is gone I slept too long. Reel me and rock me. I look and listen. I was weak and off dead, and now I'm alive and strong. Bring the to feel like bumpin'. Bouncin', and bumpin' I can't do without. Let's make it swing like in the '30s. Left, swell, syncopation, just making a shot. Let's get back to the days when the doctor's swingin'. Come down here, leave your whiskey on the table and singin' Yeah. Don't cry cries that the old pastor Still had long to live that rhythm Let don't seize the play. Hebben wij toch fantastische Nederlandse orkesten te kust en te keur, de een nog beter dan de ander? Uh, dit was uh, de Handsome Harry Company met aan de piano Lucas Asselbergs, die de alles nummers voor de CD heeft geschreven. Petje af, petje af natuurlijk ook voor uh, een CD waar onze Amerikaanse zangeres Diana Skeur. Samen met BB King opstaat. Dat is natuurlijk een, uh, een, een combinatie die ook niet te versmaad is. Een stuk I Can't Stop Loving You. So I'll just live my life And dreams of yesterday Gespeeld door de uh, big band, de Q-Buskers. En het stuk heette Basie Straight Ahead. We gaan nu naar een andere Nederlandse groep. Dick-Jan Vennick met de Bluebird. Dat is een Calypso Boogie. You're swell. I like your style, say. I think it's marvelous. But I can't see so. How can I tell? Deuces to me are all aces. Life is to me just a bore. Yeah! may be wrong. Dat was Ria Joy. En die werd begeleid door het Crème de la crème van ooit. Rinus van Galen, Ruud Brink, Eddie Esser Koen van Nassau, Rob Langerijs, Peter Iepma. Opname uit 74. Zie Jazz zit er voor vandaag alweer bijna op. Dank voor het luisteren. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En we gaan eruit met de uh, <laughs> Big Bounce Band: Een Minor X. Cursion. Tot volgende week.